8 uur, Jobboot met het NOS-journaal. De VN moet een belangrijke rol krijgen in de toekomst van Libië. Volgens waarnemers zal de rol van de VN uitgebreid aan de orde komen... op de Libië-top in Parijs, die op dit moment aan de gang is. De VN-veiligheidsraad zal worden gevraagd een nieuwe resolutie aan te nemen... waardoor wereldwijd bevroren tegoeden van Libië kunnen worden vrijgemaakt. De 60 landen die deelnemen aan de top willen de nieuwe machthebbers in Libië helpen... om de economie weer op gang te krijgen.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 In Griekenland zijn twee mensen aangehouden in verband met de zaak. Volgens kenners was het Rubensdoek zo bekend dat het nooit verkoopbaar zou zijn. In de Zwitserse Alpen is een Nederlandse bergbeklimmer om het leven gekomen. De man van 51 viel gistermiddag op een hoogte van bijna 4000 meter naar beneden. De Nederlander was zonder touw aan het klimmen. Volgens de Nederlandse klim- en bergsportvereniging was een touw op die berg ook niet nodig. De man zou bij de afdaling zijn gestruikeld.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 Het weer vanavond en vannacht vrij helder, plaatselijk mist... een minima van een graad of 8. Morgen veel zon, het wordt dan 20 graden in het noorden... tot 25 plaatselijk in het zuiden van het land. Dit was het NOS Show. verkeersinformatie nou, files nog door ongelukken... op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem, bij Veenendaal, 8 kilometer. De rijstrook is daar afgesloten. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, bij Maarsbergen, 5 kilometer... Daar is de weg helemaal dicht. Het verkeer kan er langs via de af- en oprit. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag een ongeluk bij het Gouwe Aquaduct. Zes kilometer file en daar zijn drie rijstroken dicht. En verderop richting Den Haag bij Noodorp vier kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. En na een ongeluk op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Bij Geldermalsen, vijf kilometer. En ook daar is de weg helemaal dicht. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl Vanavond het nieuwe programma Onder Wibis Vleugels. Welke zes kandidaten mogen bij pianist Wiebi Sojadi in de leer? Geef echt alles van jezelf. Iedereen heeft talent, maar wie mag naar de villa van Wiebi? Onder Wiebys Vleugels. Vanavond om half elf bij de Avro op Nederland 1.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 Hele goedenavond en welkom bij Twee Dingen. Vandaag is mijn gast de ex-burgemeester van Schiedam, Wilma Verver. Ze wordt beschuldigd van machtsmisbruik en belangenverstrengeling... en stapte naar aanleiding daarvan op. En zij vertelt het komend half uur haar kant van het verhaal... en hoe het is om publiekelijk op de pijnbank te worden gelegd. Goedenavond, mevrouw Verver. Goedenavond. Hoe is het met u? Uh, ja, pijn, verdriet... Uh... Onmacht, hard werken, um, een gezin um, wat heel verdrietig is. Ja, veel emoties. Veel ja. emoties in korte tijd. En um, ja, nooit verwacht dat, uh, dat deze situatie zou, uh, zou ontstaan. Het is ook een situatie die pas ineens in april opkwam... En dat is dus nog maar een korte tijd. En, en om, om een heel kleine correctie op uw introductie te doen. Ik was al afgetreden voordat um, uh, het rapport uh, uitkwam. Uh, sterker nog, ik moest het tweede gesprek uh, pas, nog zelfs ingaan uh, voordat ik aftrad. En dat had veel meer mee te maken met, met de hype uh, in het nieuws uh, eromheen. Waarvan ik dacht, uh, nou, uh, kennelijk gaat het om mijn functie. En dan is het beter voor, uh, voor mezelf, voor mijn gezin... Want het gezin uh, raakte het. En als ze aan het gezin komen, nou u begrijpt, dat is grensoverschrijdend. Maar ook voor de stad, uh, als ik mijn functie neerleg, dan wordt het rustig voor alle partijen. Maar ja, daarna werd het niet rustig. Nee. Nou, laten we heel even uh, om het geheugen op te frissen, luisteren naar het volgende. Het begon allemaal met een artikel van het Algemeen Dagblad in april. Daarin stond dat een aannemersbedrijf geen gemeentelijke opdrachten meer kreeg omdat de burgemeester het privé met hem aan de stok had gehad. Daarna kwam alles in een stroomversnelling. Er kwam een onderzoek van het bureau Integriteit Nederlandse Gemeente, het bureau BING. En die kwam met een vernietigend rapport. De burgemeester misbruikte haar macht en creëerde een angstcultuur. De fractie van de Partij van de Arbeid is verpeisterd en onthutst over de inhoud van het rapport. Wilma's wil was wet. Ook de wethouders legden deze week hun neer omdat zij de burgemeester onvoldoende tegengas zouden hebben gegeven. Ik kon ook bij deze aandacht het al goed zeggen dat u voor mij morgen op uw bureau een ontslagbrief kan verwachten van mijzelf als wethouder van de gemeente Schiedam. Vandaag werd bekend dat Bing aangifte heeft gedaan van Laster. De burgemeester zou in de media onwaarheden over het onderzoek verkondigen. Ja mevrouw Verver, nog maar even het, het laatste nieuws van vandaag. Dat bureau Bing, dat heeft dus aangifte gedaan wegens Laster. Wat vindt u daarvan? Ja, ik, ik heb dat ook vanuit de media begrepen. Want het bureau heeft het nog niet bij mij of bij de advocaat gemeld. Nog daar met mij of met de advocaat over gesproken. Dus wat ik weet is wat ik, wat ik in de media heb, heb gelezen. Ja, twee dingen zou ik bijna <lacht> willen zeggen. Um, ik, ik eerst maar eens even wachten wat er precies in de aanklacht staat... En uh, het tweede punt, en misschien wel het belangrijkste punt, is... Um, er is vorige week vrijdag een rapport, zoals u net zegt... Vernie met vernietigende conclusies gepresenteerd. En ik vind dat ik daar toch iets van mag vinden, van dat rapport. Het is ook het eerste moment waarover ik uh, me daarover kan, kan uitspreken. Ja, dat heeft u ook veelvuldig al gedaan, maar daarvan zeggen zij nou juist... Uh, u be bezoedelt de integriteit van de onderzoekers... door maar te blijven zeggen dat het rapport niet deugt.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 A, heb ik mijn zorg tijdens de hele gang van zaken overigens al besproken? Ik wil daar ook best aan toevoegen dat ik die zorg ook kenbaar heb gemaakt. Die heb ik ook bij de commissaris uh, kenbaar uh, gemaakt. Um, ik heb um, uh, een twee weken geleden gespreksverslagen mogen, mogen zien, mogen inzien. Um, en die gespreksverslagen, als je die goed leest, als ik die goed lees, dan had ik nooit de conclusie verwacht. Zoals die uiteindelijk in het rapport is komen te staan. Maar wat wilt u daarmee zeggen dan? Nou, dat daar uh, uh, hij zei, zij zei, zij, uh, heb gehoord van. Maar op een heleboel punten waar een oordeel over mijn handelen is geveld, uh, hebben ze met mij niet gesproken, heb, ben ik niet gehoord, heb ik dus ook geen, niets kunnen zeggen. Uh, of ik, er zijn een aantal punten waar ik uh, bescheiden voor heb aangereikt, die ik niet meer terugzie. En ik denk dat ik dat kenbaar mag maken als ik, dat, als ik dat constateer. Ik zie dat, ik lees dat en ik vind dat belangrijk. En ik vind dat ook belangrijk voor de evenwichtigheid. Ja, en en, dat en dan ik, nu... had dat, ik had dat overigens he, heel graag voorkomen. Want het is niet mijn bedoeling om uh, mezelf te verdedigen... door het uh, bureau of door het rapport aan te vallen. Dat heb ik nooit gewild. Ik heb juist, ook uh, vorige week via het Kortgeding... geprobeerd om vooraf die reactie te geven. Ja, u, u heeft geprobeerd om, om het uh, zeg maar uitstel... Uh, te krijgen. Nou, ik heb van de... ja, ik, ik kijk, uh, ik heb verslagen gelezen. En in die verslagen zaten geen conclusies bij. Sterker nog, die verslagen konden ook gecorrigeerd worden. En voor een rapportage is het natuurlijk van belang dat er ook dwarsverbanden door die verslagen gelegd worden. En dat je dan ook een rapport uh, uh, hebt met conclusies. En ik, die, daar had, heb ik geen kennis van genomen. Ik heb wel kennis genomen van de verslagen, maar ik heb niet van de nee. dwarsverbanden. En daarom en de wilde u voordat het naar buiten kwam, eigenlijk een soort leefpauze. Zo, ja, zodat ik daar een inhoudelijke reactie op zou kunnen geven en zodat ook het debat in de raad ook gepaard kon gaan met een inhoudelijke reactie van mij. Ik denk ook dat de raad zichzelf daaraan tekort heeft gedaan. Ja. Ik heb natuurlijk eerst het verzoek ingediend. En maar het is wat... al afgewezen door de rechter hè? Ja de rechter die heeft overigens geen kennis genomen van ja. het rapport en de rechter heeft dat afgewezen. Nou ik wil daarmee zeggen daar, daar voegen we ons naar en dan is het zoals het ook is. Hè. Maar dan, dan doet u wel uw mond open. Nou ja, dan moet je natuurlijk ja. je mond open doen. Laten we even, voordat we erover verder praten... even luisteren naar uh, Lex Cachet. Hij is hoofddocent bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. He, als we het dan over dat rapport hebben, of het geloofwaardig is of niet. Hij zegt het is absoluut geloofwaardig. En hij ziet geen enkele reden om te twijfelen aan de conclusies. Ik uh, heb uh, afgelopen weekend heb ik het rapport uh, integraal gelezen. En ik moet zeggen dat ik uh, ja, redelijk uh, positief ben uh, over de geloofwaardigheid... Ik kan natuurlijk niet, uh, niet elk detail beoordelen, maar ik uh, vind dat de onderzoekers serieus werk hebben gedaan. Ik, ik kijk natuurlijk vanuit mijn eigen uh, professionele ervaring als onderzoeker. En constateer dat er een, uh, een, een fors aantal interviews is gedaan, een stuk of dertig. Uh, dat er de mogelijkheid is uh, geboden om meldingen aan de onderzoekers te doen. Dat zijn er ook meer dan dertig geweest en dat er een uitgebreide analyse van uh, e-mailverkeer is geweest. Nou, dat wordt uh, heel uitgebreid gerapporteerd uh, om de conclusies uh, van de onderzoekers... dat uh, mevrouw Verver op punten over de streep is gegaan uh, te onderbouwen. Ja, dat was Lex Cachet, hoofddocent bestuurskunde. Reageert u eens op hem? Hij zegt eigenlijk nou, ik heb daar verstand van, ik heb dat bekeken en ik vind dat dat deugt. Jij ja, heeft het gelezen, maar uh, hij uh, kent natuurlijk niet de omstandigheden, het is, het is, hem, het is hem aangereikt. Uh, ik meen dat ik een aantal punten naar voren moet brengen en kan brengen waarop ik zeg van uh, ik heb daar uh, een, een andere visie op. Ik had het tenminste terug willen zien hè, in het rapport. Ja, laat, laten we even, voor, uh, om het wat duidelijker te maken, even over een aantal zaken hebben uit mm -hmm. dat rapport, een aantal beschuldigingen. Eén, uh, en daar begon het eigenlijk allemaal mee, dat hebben we net ook al in de samenvatting gezegd, dat aannemersbedrijf. Uh, u zou dat aannemersbedrijf met uw invloed als burgemeester hebben uitgesloten van gemeentelijke opdrachten. Omdat u zelf ruzie had met dat bedrijf over een uh, verbouwing aan uw eigen woning. Dat was de vraag. Ja, klopt dat of klopt dat niet? Nee, dat, dat klopt natuurlijk niet. Nou natuurlijk, dat is nog maar de vraag. Dit rapport zegt dat dat wel klopt. Ja, ja. Nee, dat, dat klopt niet. Um, het bedrijf um, uh, geeft, geeft dit aan. A, A moet u even de, met de vraagstelling, die is toch anders begonnen. Er is aangegeven dat er een mail zou zijn waarin... Uh, want dat stond in de krant, hè, en daar is alles mee begonnen... dat er een mail zou zijn waarop ik uh, dan uh, die invloed uh, zou hebben uitgeoefend. Die mail die is bij de krant nooit boven tafel gekomen... en die is nu ook niet boven tafel. Sterker nog, het lijkt in het rapport ineens helemaal geen rol meer te spelen. Maar waar komt dit verhaal dan vandaan, volgens u? Ik zou weten dat ik het wist... Want dan wist ik ook de bron van, van, van, van ineens een stroom van, van artikeltjes en voeding aan, aan geruchten. Uh, die ik zelf niet heb kunnen plaatsen, die dus, ook heel breed waren. Maar dus om even te... ja, maar... want, want u ontkent dus eigenlijk dat u invloed heeft uh, uitgeoefend... om nou, te zorgen ik... dat deze man ik wil niet dan... meer opdrachten zou krijgen bij de gemeente. Ja, ik wil daar nog iets meer uh, van zeggen. De wethouders hebben ook een feitenonderzoek uh, gedaan. He, want hij geeft dus aan dat hij niet meer opdrachten zou hebben gehad. En uit dat feitenonderzoek is niet gebleken dat hij minder opdrachten heeft gehad. Daarnaast is er ook uh, onderzocht uh, wat het uh, aanbestedingbeleid van de gemeente is. Dat is aangescherpt. We hebben een centraal inkoopbureau. Dat speelt ook een rol. Daar hebben ambtenaren ook het een en het ander over gezegd. Dus zowel inhoudelijk op de omzet die die heeft, is niet gebleken... dat hij minder he omzet heeft gekregen. We hebben de aanbestedingen voor iedereen aangescherpt. En daar zijn we ook erg op gaan letten. Nou, daar zijn ook speciale acties voor geweest. We hebben een inkoopbureau, wat het eigenlijk... naar mijn idee helemaal onmogelijk maakt, ook al zou ik willen... om daar überhaupt invloed op uit te oefenen. Want ja, dus... een aannemer kan gewoon aanbestedingen doen, meedoen. Dat, dat, als hij meedoet, doet hij mee. En een centraal inkoopbureau zit voor ons in uh, Vlaardingen. Dus daar, dat, dat zit niet eens in ons eigen maar huis. Maar had u privé... Uh, met deze man. Ja, en ik heb dat ook gemeld, omdat ik van mening ben dat als ik daar mijn mond over gehouden had, als je een conflict niet kunt oplossen, en je houdt daar je mond over, en een bepaalde besluiten worden genomen, dan kan dat later in een ander daglicht komen te staan. Denkt u nou maar op bijvoorbeeld aan de zaak die met mevrouw Peters in de Kamer spreekt, daar wordt onder andere van gezegd, had eerder gemeld, ja, de partij doet er niet toe, maar er wordt eerder gemeld uh, van had gezegd dat je een relatie had, en ik heb gemeen om kenbaar te maken dat ik conflict niet kon oplossen... Om daar helder in te zijn. Dat is overigens bij de leninggevende... bij het college bekend geweest, puur en alleen om die reden. Ja, en en, en, en, en vo, vo, voordat we, hè, want ik wil een paar dingen met u langslopen, maar mm -hmm. laten we proberen daar een beetje snel doorheen te gaan, want anders dan uh, komen ze niet ja, allemaal. Nee, dat vind ik goed, maar u stelt mij een vraag. En nee, dan, dat snap ik. Maar is even, even een goed. andere beschuldiging, want mm -hmm. misschien dat u daar dan wat duidelijkheid over kan, kan scheppen. Vond u dit niet duidelijk? dan? Ja, nou ja, goed kennelijk. In ja, het rapport dit... staat wat anders. In het rapport staat wat anders. ik bedoel even over dat rapport dat. Dat is natuurlijk ja. ook niet zomaar een onderzoeksbureau. Dat is van ja. de Nederlandse vereniging of van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Uh, is dat zo? Ja, dat is zo. Ja, ja. Volgens mij is het niet daarvan. Nou voor zover mijn. Het is Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente. Sorry, sorry, dat, is de, dat is de volle naam van de afkorting. Maar dat is iets anders of het van de Vereniging Nederlandse Gemeente is. Het nee, is, maar het, het, is niet, een, het, is, het is een, een, een kundig bureau. laat ik het daarbij laten. Ze zeggen bijvoorbeeld ook dat u het taxibedrijf van uw zoon. in strijd met de regels ritten zou laten verzorgen voor de gemeente. Klopt dat of klopt dat niet? Op de eerste plaats hecht ik eraan om te zeggen... dat het geen taxibedrijf is. Het is een bedrijf wat vervoersdiensten aanbiedt. Het is een bedrijf van mijn zoon en zijn partner... Uh, maar is ik, die ingeschakeld door de gemeente? Door de gemeente is die ingeschakeld. Ja, voor een, voor een paar ritjes. Ik heb zelf voor mijn eigen vervoer altijd gebruik gemaakt van het vervoer van de vervoerder die wel een taxibedrijf die we altijd gehad hebben. Daar is nooit enige afbreuk of inbreuk op gedaan. Wij hebben voor een, een, een, een, als gemeente, als college, maar ook de ambtelijke organisatie, een paar busvervoersritten gehad voor een aantal dagen. Waarin een service gevraagd is. Van nee, in een aantal dagen een vervoerde mee. En een chauffeur die ook mee op stap is. Maar gegaan. is dat slim om daar de zoon van de burgemeester voor te vragen? Nou, dat, dat, die keuze heb ik niet gemaakt. Die keuze die is gemaakt door een medewerker van het kabinet. Die gekeken heeft op, op Google, die gegoogeld heeft en het bedrijf heeft ingeschakeld. En dat is er later is dat. Is dat uh, wat duidelijker geworden. En op het moment dat het bij mij duidelijk was... heb ik ook direct in de bus daar melding van gemaakt. Hmm. Uh, andere, uh, dat is de laatste dan die ik noem... want er zijn er een heleboel, maar we kunnen ze natuurlijk niet allemaal langslopen. U zou als burgemeester voor een, een, een jazzclub... buiten de geldende procedures om een subsidie hebben geregeld. Ja, helemaal niets. Um, it, it is, er, is, er is een jazzclub in Schiedam gekomen en um, die jazzclub die, die heeft een aanvraag ingediend. En die aanvraag die is drie kwart jaar niet boven tafel gekomen, dat staat ook in het rapport. En aan de directie is de vraag gesteld van hoe kan het nou dat er aanvragen weg zijn. Zijn er meerdere aanvragen weg? Punt. Daar is... Uh, Via de clustermanager, via de leidinggevende, via het afdelingshoofd... is dat gewoon uitgezet. Dus dat is niet eens naar de beleidsambtenaar toegegaan. En daar is de wethouder vervolgens mee uh, verder gegaan. En wethouder Vissers, die uh, dat in haar portefeuille had... heeft dat ook heel uitgebreid uitgezocht. En u heeft daar helemaal geen invloed op ik gehaald? Heb, sterker nog, wethouder Vissers is op een bepaald moment bij mij gekomen... die zegt, ik heb een aanvraag gekregen van de Jazzclub... en ze hebben niet de juiste termijn ingediend. Ja, Dat was ook wel logisch, want het was... een drie wat jaar uh, kwijt. Ze zegt: maar ik moet dat op de basis van termijn afwijzen. Dan heb ik gezegd: dan moet je dat doen. Hm. Punt. Dat maar heeft zo'n al Alle dingen die we nu hebben besproken, die, waar, daarvan zegt u nou, dat klopt niet. Ik heb daar een andere lezing uh, over. Ja. Um, uh, hoe komt dat dan dat dat op deze manier in een rapport komt en dat, uh, ik bedoel, ik zou bijna denken, is het dan een soort complot tegen u? Hoe ziet u dat dan? En hoe voelt u dat dan? Ja. Nou, wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Um, ik moet ook zeggen um, dat als ik een aantal verklaringen lees... een aantal verslagen lees, dan vind ik het ook niet logisch... dat daar meteen de conclusie aan uh, verbonden wordt... dat ik daar iets mee te maken zou hebben. Ik bedoel, de kwesties zijn, zijn af en toe beschreven, zijn beschreven. En dan is het niet zo logisch dat ik daar iets mee te maar maken heb. Maar wat is er dan misgegaan volgens u? Ja, dat zou ik dus heel graag willen weten. En dat is dus een vraag die ik sinds een paar dagen heb. Wat is er gebeurd? Wat is er, wat is er gebeurd dat ik een aantal verslagen lees... en een aantal conclusies in het rapport lees... die ik niet kan plaatsen? Maar is het dan een, een complot? Aantal... Is het een soort, wat dan zou je bijna denken, een soort complottheorie om u eruit te werken. Nou, daar kan ik op dit moment echt helemaal geen uitspraak over doen. Daar wil ik ook helemaal geen uitspraak over doen. Daarom is het zo belangrijk dat je zo'n rapport ook goed tot je kunt nemen. En dat je ook daarna, als je iets niet kunt verklaren... Als je da dat je daar nog wat vragen over zou kunnen stellen. Want er, wordt meer gezegd, dat, er wordt meer gezegd over dat u ook op het gemeentehuis... een soort angstcultuur zou hebben gecreëerd. Ja, Mensen nee, zijn even, bang voor u. Ja, maar even dit afmaken. Daarom vond ik het ook zo belangrijk om de tijd te krijgen... om ook een inhoudelijke reactie te geven. En dat is jammer, want nu krijg je uh, constateringen... en moet ik het rapport verder bestuderen... en komt de inhoudelijke rea reactie later. Maar goed, u zegt nu ook al dat het niet klopt. Dus u heeft nu ook uw oordeel klaar. Ik heb gezien dat dat... dat niet klopt, nee. Ja. Maar even over die angstcultuur. Ja, ja. Kijk, ik ben in 2006 ben ik in Schiedam gekomen en uh, ook in 2006 werd er meteen melding gedaan van een angstcultuur. Dat is in Schiedam. Een, een, een begrip wat, wat niet zomaar verdwenen is. Dat Heeft niks met u te maken, zegt u? We hebben daar met z'n allen aan gewerkt. We hebben dat ook met z'n allen erkend. Daar ben ik onderdeel van, dat poets ik niet weg. Maar er zijn meerdere onderdeel van. Het zou wel heel wat zijn als ik daar in mijn eentje verantwoordelijk voor ja, gehouden Wilma's kan worden. Wilma's Wil was wet, werd er gezegd net. Ja, nou ja, dat, dat, zou, dat zou een devaluatie zijn voor alle mensen die om me heen zaten. En die ik toch zeker zo hoog geacht dat ze ook echt absoluut hun mond open gedaan hebben en dat we met elkaar een aantal problemen besproken hebben. Want het is ook niet voor niets dat we vorig jaar tijdens een retret... Uh, met het college ook twee gastsprekers hebben uitgenodigd... om ook te spreken over waar staan we met onze organisatie... hoe kun je een cultuurverbetering inzetten. Het is ook niet voor niets dat de gemeentesecretaris... die uh, anderhalf, twee jaar, nu twee, inmiddels twee jaar geleden gekomen is... ook met zijn afdelingshoofden juist een heel cultuurtraject ingezet heeft. Dat doet hij niet omdat er, e omdat er iets is. Dat is omdat wij met z'n allen erkend hebben dat er gewerkt moet worden... Aan een betere cultuur. Aan een betere cultuur. Ja. Maar heeft u nooit gemerkt dat mensen bang voor u waren? Nou, ik vraag me dat af of de mensen bang voor me zijn. Ik, ik heb me dat nu ook steeds afgevraagd, nu dat er zo in staat. Ik heb werkoverleg, wekelijks, met bepaalde afdelingen. Dat is wekelijks waar ik gewoon vast overleg mee heb. Nooit gemerkt dat mensen dan bang waren als u bij u binnenkwam? Nou, sterker nog, ze hebben zelfs gezegd dat ze dat juist niet hebben. En dat had ik ook wel graag uh, terug willen zien. En um, uh, kijk... Er zullen best een aantal mensen gedacht hebben... oeps, als de burgemeester zich ergens over uitspreekt. Er zijn natuurlijk best een aantal moeilijke kwesties geweest... die we ook met elkaar besproken hebben. Maar het wekelijkse werkoverleg... wat ik met bepaalde afdelingen binnen mijn portefeuille heb... ik, ik durf daar bijna mijn hand voor in het vuur te steken... Dat ze dat niet zo uh, gezegd hebben. In ieder geval niet zo breed gezegd hebben. Dat, dat zou ook onmogelijk zijn. Dat hebben ze ook niet gedurfd natuurlijk. Nee, echt niet. Nee, nee. Dat zijn, dat, nee. dan zou u de mensen tekort doen. Mm. Dat zijn mensen die uh, echt in leidinggevende positie zitten... met goede opleidingen. Die, op zes, uh, als ik het over de afdeling veiligheid heb... Uh, op straat met jongeren omgaan. Uh, met uh, boefjes omgaan. En echt stevig in hun schoenen staan. En die durven echt tegen een burgemeester... die ze onder alle omstandigheden zien... ook best te zeggen, uh, als ze durven te zeggen... Gaat u even daar weg, want dat is beter voor de veiligheid. Of dat niet, durven ze dit ook te zeggen. Even over het persoonlijke dan. Wat het dan verder met je doet als je in zo'n situatie terechtkomt. Want uh, u blijft dat ontkennen, wat, wat dat rapport Bing heeft gezegd. Uh, uh, daar komen we toch niet uit, denk ik, op dit moment. Maar u kunt misschien wel vertellen wat het betekent... als je dan in april zo'n verhaal ziet in het AD. In wat voor soort rollercoaster kom je dan terecht? Ja, het begon, het begon nog totaal anders, kan ik u vertellen. Het begon met van u heeft gesolliciteerd op Nijmegen... terwijl er geen, geen, geen vacature was. Het begon met u woont niet meer thuis, terwijl ik gewoon thuis woon. Het begon met uh, u, bent, u bent gescheiden, het statement. Nou, ik ben dit jaar 33 jaar getrouwd. En zo was het een aaneenschakeling van, van, van allemaal uh, uh, feiten... waarvan ik kan zeggen, ja, uh, hou even op. Dit heeft niets met mijn bestuurlijke activiteiten te maken. We zijn hier gewoon het besturen in de stad... Uh, en ik vind het vervelend genoeg dat dit soort de geruchten de uh, uh, ronde doen. En toen kwam ineens een verhaal in de krant. En dan schrik je een hoedje. Ik heb toen ook direct zelf. Uh, ja, want de gemeente Kreeg u hem in de bus, die krant, waar dat allemaal in stond? Hoe ging dat? Nee, de, door, mijn hoofd, door mijn medewerker, niet hoofd, maar door mijn medewerker communicatie werd verteld dat er een artikel in de krant zou komen. Met, uh, met een minder prettige uh, strekking. En wat dacht u toen u het las? Ja, dat is, dat is vreselijk. Ik heb het gelezen voordat ik ook een verplichting in uh, Ahoi had. En voordat ik die naar die verplichting toe ging, s ochtends om half negen, heb ik de gemeentesecretaris gevraagd om een spoedoverleg. En ik heb de loco-burgemeester uh, gebeld en gezegd: Ik vind dat dit vandaag overleg behoeft. Dus ik heb direct zelf het initiatief genomen om uh, zo, zo spoedig als mogelijk bij elkaar te gaan zitten. Maar had u toen enig idee dat het zulke verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben? Nee, niemand. Niemand. Want ik, ik ben natuurlijk ook in, in april gewoon bestuurder geweest. En ook in mei. Ik ben tot, tot eind mei ben ik gewoon aanwezig geweest. Maar en u hebben... heeft toch wel op uw klompen moeten aanvoelen van dit is foute boel, dit artikel? Natuurlijk is dat foute boel, dat artikel. Er en wat zijn... gebeurt er dan? In wat, in wat voor een situatie kom je dan als bestuurder terecht als je zo'n... Uh, uh, beschuldiging aan je laars heb hangen? Nou, op de eerste plaats ik, uh, ging er een gerucht aan vooraf... dat een aantal uh, medewerkers zich zouden uitspreken via de pers. Uh, een paar dagen ervoor. En toen, toen ik van dat gerucht vernam... ben ik naar de gemeentesecretaris toegegaan... en toen heb ik tegen de secretaris gezegd van... ik hoor dat en dat. Is jou daar iets van bekend? Maar ik wil het eigenlijk hebben over de situatie daarna... Kan je dan nog ja, nee. als burgemeester over straat lopen? Wat, wat, wat, hoe, hoe was dat? Ja, maar ik wil toch eerst vertellen van hoe, hoe gaat dat, hè? En ook de secretaris, zei, Nou, ik kan me dat niet voorstellen. En die heeft me later op de avond teruggebeld. En toen zegt hij Wilma... Als dit werkelijk waar is, dan word ik steeds bozer. Ik ga ook met het hoofd communicatie hierover spreken. Dus je denkt in zo'n eerste fase van. Nou, er wordt wel iets aangekondigd, maar dat zal wel meevallen. En dan valt het niet mee. En dan ga je meteen een crisisoverleg in. Ja, dat heeft je net verteld. En maar wat dan, dan waar... ga je vervolgens. En als u dan op straat loopt als burgemeester, want dan bent u nog burgemeester. Wat krijg je dan over je heen? Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Nou, wat ik vooral hoofdzakelijk voor reacties toen heb gehad. is van burgemeester, wij zien dit, maar zo kennen wij u niet. Hou vol. Laat u er niet onder krijgen. Blijf eh, vooral zitten. We zijn hartstikke blij met u. In de maand april, in de maand mei... heb ik ook ongelooflijk veel bloemen mogen ontvangen. Ook veel kaarten te steun mogen ontvangen. Maar ik, je stikt op zo'n moment natuurlijk van de zorgen. Iedere keer kwam er weer iets anders. Als het leek uh, uh, de crisis bezworen te zijn... of als we met elkaar in het college zijn... en nou, dan gaan we dat inhoudelijk zo aanpakken... dan kwam er weer een volgend uh, dingetje aan. Dan krijg krijgt u nu, en... nu nog bosjes bloemen? Ik krijg nog wel veel kaarten. Ja, ik krijg nog wel veel kaarten. Ik krijg gelukkig ook veel reacties van mensen die zeggen... van Wilma, we weten hoe je bent. Wij kunnen dit niet plaatsen. En ja. hebben die mensen dan dat rapport gelezen? Ja, heel veel mensen hebben het gelezen, het rapport. Het is ook direct op intraweb gezet en op internet gezet. Breder kan het bijna niet. Je kunt je afvragen of het ook zo breed moet, of dat ook nog wel discreet is. Maar dat betekent dat mensen die werkelijk geïnteresseerd zijn in het welzijn van mij en het gezin, of, of in het welzijn van de stad, die hebben ook de moeite genomen om het te lezen. Ja, want wat betekent het voor uw gezin? Ja, verschrikkelijk. Ik heb twee volwassen kinderen. En uh, ja, die worden natuurlijk ook door hun vrienden gebeld. Uh, al weken, al maanden overigens gebeld. Van wat is daar aan de hand in Schiedam? Wat gebeurt er? Want we kennen je moeder, we kennen jou. Mijn gezin heeft verdriet. Ze maken zich zorgen. Ze maken zich zorgen over zo langzamerhand... door de aanhoudende stroom van publicaties over de veiligheid. En er zitten ook niet misverstaande reacties bij. Maar, maar, maar bent u bang voor de toekomst? Want we hebben vergelijkbare situaties gehad in Nederland. We hebben vandaag ook met Ad van Poppel bijvoorbeeld gesproken. Hij is oud-burgemeester van Bergeijk. En hij moest ook opstappen wegens vermeende vriendjespolitiek. Hij zegt, nou, je raakt zoiets nooit meer kwijt... als je publiekelijk wordt afgerekend. Dan kun je je verdere carrière wel veranderen. Vergeten. Ja, ik moet u zeggen dat ik op dit moment ook helemaal niet aan mijn verdere carrière denk. Echt uh, niet? Nee, echt niet. Nee. nee, want als je dit overkomt, wat je nu overkomt, dan moet je, dat, dan moet je dat echt even verwerken. En ik heb in een stroomversnelling gezeten van, uh, nou, hoe kunnen we, kun je het juiste verhaal zetten? Uh, vervolgens uh, me echt gezegd, nou, ik, ik, ik ga voor dat Bing-onderzoek. Dan ben je heel erg benieuwd wat Bing gaat uh, uitbrengen. En nu sinds een paar dagen zit ik in een geweldige stroomversnelling van, wat is er overkomen in Bing? Ik moet dit nog een plaatsje gaan geven. Dit dit niet, dit is niet zomaar uit je genen. Dit is verschrikkelijk. Hoe ziet u uw toekomst wat dat betreft? Ik bedoel, wat, komt u daar niet aan toe om daarover na te denken? Nee, op dit moment niet. Daar, daar, ik vind ook uh, dat, de, dat datgene wat ik in de toekomst ga doen... dat kun je onder zo'n stress helemaal niet bepalen. Daar kun, daar, dat zou niet reëel zijn om daar een weg in uh, neer te zetten. Maar ik neem aan dat u wel overleg voert met uh, uw adviseurs en ook uh, advocaten. Uh, we kennen het verhaal van de grote buurman Rotterdam, Bram Peper... die uiteindelijk een, een, een juridische procedure begon en die ook won. Ik bedoel, gaat u zo'n soort gevecht aan? Oh, dat, dat, dat weet ik nog helemaal. Niet op uh, dit moment. Nee. Maar overweegt u dat? Nee, ook niet. Nee. Kijk, ik, mijn doel is steeds geweest om uh, inhoudelijk op het rapport en op de vragen te kunnen reageren. Tot en met zelfs een goede reactie voordat het naar buiten kwam. Ik had graag het rapport van een goede reactie willen voorzien. Um, nu dat allemaal niet is geworden, ga ik gewoon echt, echt dit er goed op me in laten werken. En dan pas eventueel keuzes voor de toekomst. Te maar maken. u sluit niet uit dat u een juridische procedure start. Ik, ik kan op dit moment helemaal niks uitsluiten, maar het is niet mijn doel. Mijn streven is om gewoon een inhoudelijk correcte reactie te geven. En ik wil ook een inhoudelijk correcte reactie terug hebben. Goed. Mag ik u danken voor uw komst? Graag gedaan. Wilma Ververs, zij was burgemeester van Schiedam tot juni. Want dan neemt ze ontslag, of nam ze ontslag. Goed, dat was het voor vandaag. Twee dingen. Als u wilt reageren, dat kan op onze website. Ga naar tweedingen.nl. En zometeen op Radio 1 BNN Today met Willemijn Veenhoven. Dag Willemijn. Hi. Goedenavond. Um, onder andere hebben wij Patricia Pai. Kijk. Op Radio 1. Ben je daar blij mee? Nou, ik ben wel benieuwd. Nou, ja. <laughs> Kort voor tien is hij hier. En uh, verder hebben we het over de, de ruzie in de Gaddafi-clan... tussen die twee zoons, uh, Saif, uh, Saif en Sadi. Dat hoor je zo meteen. En onder andere, waar hebben we het nog meer over? Um, oh ja, Wikileaks. Er is een ongelooflijk domme fout gemaakt. Dat hoor je ook allemaal in BNN Today. Na het nieuws, hier is Job Boot. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De VN moet een belangrijke rol krijgen in de toekomst van Libië. De 60 landen die deelnemen aan de Libië-top in Parijs, die nu aan de gang is... willen dat de VN-veiligheidsraad een nieuwe resolutie aanneemt. Daardoor kunnen de wereldwijd bevroren tegoeden van Libië worden vrijgemaakt. Geld is nodig om de economie van het land weer op gang te helpen. In Griekenland is een gestolen schilderij van Rubens opgedoken. Het doek van de 17e-eeuwse Vlaamse meester is vermoedelijk de Zwijnenjacht. Dat werd in 2001 gestolen uit het museum in Gent. Volgens kenners is het schilderij van Rubens zo bekend dat het nooit kan worden verkocht. Joop van den Ende is onderscheiden met de prijs van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties. Hij kreeg de prijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse podiumkunsten. De prijs werd vandaag uitgereikt in Amsterdam bij de start van het nieuwe theaterseizoen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is donderdag 1 september, 2 over half negen. Goedenavond. Sadi Gaddafi die wil onderhandelen met de rebellen... terwijl Saif Gaddafi wil vechten tot het bittere eind. Hoe bereidt de familie Gaddafi zich voor op de komende strijd... rondom de Libische stad Sirte? Daar hebben we het zo meteen over. En de koningin die moet uit de regering, vindt de PVV. Maar wat is nou in de praktijk dan het verschil met nu? En um, nou ja, wat is de politieke gedoe daaromheen? Dat hoor je allemaal van Sywert van Linden en Royalty Watcher Jeroen Snell. En het tv-programma De Diva's Draaien Door begint vanavond. Ze is ook nog te zien in Holland's Got Talent. Patricia Pai, daar heb ik het over, in de spotlights. Rond kwart voor tien hier in BNN Today. En onze Joris Kreugel, die volgt vandaag een jonge paparazzo. Mijn moeder, die, uh, die vindt het dan... Ze is bang dat me iets overkomt, dat ik een keer een klap krijg zo. Ik word er vaak mee gedreigd. Noord Jazz uh, wordt Caribbean Sea Jazz tijdens de eerste uh, editie op Curaçao, volgens mij is het trouwens de tweede. Uh, die begint morgen, 3FM DJ en BNN-collega Koen Zwijnenberg, die is daar op Curaçao. Koen, lekker de hele dag op stand gelegen, neem ik aan. Nou, uh, dat heb je helemaal goed met mij. <laughs> ja. Lekker verbrand, jouw kennende? <laughs> nou, valt heel erg mee, want ik smeer Factor 30 en dat gaat zelfs nog goed. Heel goed. Zometeen alles over Caribbean Sea Jazz. Tot zo. Uh, today's topic is natuurlijk na 9 uur, maar alvast een update met Lucie Ikink. Ja, met onze nieuwe heldin Daphne Schippers. Veel spoorwegen ook, steekvesten voor de NS en spoorwegcontroles van ProRail. En de recessie is voorbij en de PVV komt erin met een knaller. Wij willen dat de koning geen lid meer zal zijn van de regering. En de PVV wil nog een heleboel meer, dat hoor je straks na 9 uur. Eerst... Het sportnieuws om deze tijd. Robert Mede, goedenavond. Ja, laten we maar gelijk met onze nieuwe held beginnen, Daphne Schippers. Ze was uh, weer op nieuws. De pas uh, 19-jarige atlete liep vanochtend in alle vroegte in de series van de 200 meter op twee kaarten... ...30 jaar oude nationale record van Els' vader uit de boeken... ...en ze plaatste zich moeiteloos voor de halve finales. En een halve dag later liep die halve finale een stuk minder goed en werd ze uitgeschakeld. En dat was balen. Ja, ik hoop toch op veel meer. En er zat ook veel meer in, maar blijf ik het er niet uit. Nee, de series waren erg goed en dat was zo ontspannen. En daar hoop je gewoon dat het nu rond die tijd weer is. Dus dat valt erg tegen. Zielig. Gewoon uh, volledig uh, dit niet gewend zijn. Het was vandaag mijn eerste 200 die ik uh, buiten de meerkamp liep. Dus ja... Ik denk dat dat het ook vooral is, ervaring. Ja, ik ben wel zielig. Moest ze nou er, huilen? Er nee, ze is gewoon heel moe. Ze oh. heeft natuurlijk nog beter heel hard gelopen. Ik kan het beter zeggen, kom op. Goed, want uh, Schipper is, is eigenlijk meerkampster... en hoopt de, op dat onderdeel uh, voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen... hoopt ze zich uh, te plaatsen. Over een goede halve finale en een slechte finale gesproken... de roeiers van de Holland 8 zijn op de WK in bled zesde geworden. In de finale kwamen ze als laatste binnen. En dat was natuurlijk teleurstellend naar de goed verlopen halve finale. Sjoerd Hamburger was het daarmee eens. Ja, absoluut. We hebben hele goede goed toernooi gevaren en uh, heel ruim de finale gehaald. En als je dan laatste wordt in de finale, dan uh, is het zeker een receptie. Het was echt vanaf uh, nou ja, haal vijf uh, was het, uh, was het gewoon te slecht. En uh, we hadden hele goede drukkers, hele goede tussensprints... Maar het feit dat die drugsprinten zoveel sneller waren dan, uh, dan het gewone baanhaal uh, betekent dat je niet meedoet. En dat is natuurlijk wel, uh, dat is gewoon heel zuur. De boot had zich door het halen van die finale wel al geplaatst voor de Spelen. Dan de twaalfde etappe van de Ronde van Spanje, die voerde door de noordwestelijke kuststreek. Uh, dus was het weer een rit voor de sprinters zou je zeggen, al was het volgens verslaggever Joris van den Berg geen heel gemakkelijke sprint. De weg liep een beetje op in de slotfase en dat maakte het allemaal wat moeilijker, wat zwaarder en dat zorgde ervoor dat het peloton aan stukken gescheurd werd. En Mollema was alert, want hij zat bij het selecte groepje dat ging sprinten om de ritzegen. Mollema werd daarbij dertiende, maar daar ging het niet om. Hij pakte wel even stiekem vijf seconden op die manier op zijn concurrenten in het algemeen klassement. En de ritzegen die ging naar Slowakije voor de tweede keer deze ronde. Peter Sagan was heel krachtig de sterkste in Pontevedra. Ja, en onderweg plukte maar ook al zes bonificatiepunten, zodat hij in totaal op elf seconden uitkwam en daarmee inliep op de klassementsleider Wiggins. Uh, hij is nu zesde op 36 seconden. De komende drie dagen gaat de Vuelta trouwens weer de berg in. Dat was het voor nu. Zometeen meer, onder andere de US Open met Michele Krajicek. 10 uur. Ja. Thank you, Robert. Dit is Radio 1. BNN Today. Gaddafi die heeft weer van zich laten horen. In een opgenomen toespraak zei hij dat hij er niet over piekert te stoppen met vechten. En verder zei hij nog: laat het een lang gevecht zijn, laat Libië in brand staan. We will continue to struggle. Tripoli will continue to struggle to resist against imperialism. Set up ambushes. Set up gates. You are all armed. Ja, een beetje dezelfde soort uh, boodschap als zijn zoon Seif al Islam gisteren gaf. Die zei ook dat hij zou doorvechten tot het bittere eind. Maar gisteren liet ook een andere zoon van Gaddafi van zich horen, namelijk Saadi. En die zei weer dat hij van zijn vader de opdracht had gekregen om met de rebellen te praten over een staakt het vuren. Oftewel heibel binnen de Gaddafi clan lijkt het zo. Libiëkenner Gerbert van der A, goedenavond goedenavond. Ja, even die twee, uh, die twee zonen. Um, Gaddafi en zijn ene zoon zeggen dus door te vechten tot het bittere eind. Dat is die, die Seif al-Islam. Ja, ja. Wie is dat ook alweer? Ja, Saif was altijd een beetje de gedoodverfde opvolger uh, van zijn vader. Hij um, ja, is de, de eerste zoon uit het tweede huwelijk. En hij, hij was ook altijd een beetje een democratisch uh, imago wat hij uitstraalde... Dus hij, ja, hij was eigenlijk ook al een paar jaar bezig met het, uh, het, het schrijven, samenstellen van een grondwet, samen met mm. een aantal oudballingen. En ja, dan moest Libië ook echt een constitutionele democratie worden. Dus uh, mi minder een dictatuur dan onder zijn vader. Mm. Maar zo democratisch klinkt hij nu niet meer. Nee, precies, toen is hij aan het begin van de opstand, uh, is hij als een één. Uh, is hij uh, een heel ander geluid uit gaan uh, kramen. Mm -hmm. En ja, toen was hij ineens net zo uh, gewelddadig uh, als zijn vader. En ja, dat was, ja heeft iedereen zich wel over verbaasd eigenlijk. En is dat een beetje omdat hij dacht... ik moet praten zoals zijn vader... want dan heb ik meer kans om hem op te volgen? Ja, de, de, de, de, er zijn wat, wat the theorieën over. Maar waarsch waarschijnlijk heeft dat een beetje te maken... met het diepgewortelde stamgevoel uh, in Libië. Dat... Ja, Juist in moeilijke tijden, dan, dan moet je gewoon je, je familie blijven steunen. Er is niks ergers dan je vader in de steek laten... op het moment dat hij door ja. anderen wordt aangevallen. stand by your stam eigenlijk. Ja, precies. Ja. Dan, dan is ineens is dan, bloedbanden zijn bloedbanden dan belangrijker dan wat dan ook. Dan argumenten of redelijkheid. Ja, dat, dat, dat telt dan helemaal niet meer. Ik bedoel, je, hm. dat, dat gevoel zit zo diep dat je dan... Ja, ja Maar ja, dat geldt dan weer niet voor die andere zoon, die Sadi, nee. die, die zegt nu van, ja, hallo, wij willen ons... Overgeven. Even voordat we daar naar kijken, wie was hij ook alweer? Ja, Sa Sadi was uh, een beetje de, een, meer een levensgenieter dan, dan zijn broer. Uh, hij hield ook heel erg van uh, voetballen, dus hij heeft nog uh, onder contract gestaan... bij een Italiaanse uh, profclub, Perugia, in de, mm -hmm. in de Serie A. Um, ja, en, en voor de rest ja, hield hij vooral heel erg van op uh, safari gaan en zo. Dat, dat zei hij ook uh, toen de sancties werden afgekondigd tegen de familie Gaddafi, dat ze niet meer mochten reizen. En toen vroeg een journalist aan hem, ja, wat vind je daar nou van? Toen zei hij, van, ja, ik vind het wel jammer dat ik dan niet meer op olifanten kan gaan jagen in Kenia en zo. Ja, ja, ja, ja, het is niet anders. Dus ja, dus hij, hij houdt een beetje van het goede leven zeg maar. En... Weinig politiek uh, aspiratie. Ik las dat hij ook een Nederlandse voetbaltrainer heeft gehad. Ja precies, Piet uh, Hamberg. In, uh, in 2000 wilde Saadi uh, het Libische voetbal naar een hoger plan uh, tillen. En toen stond hij onder contract bij uh, Al-Aghli. Later heeft hij ook zijn eigen voetbalclub opgericht. Toen hij gestopt was met uh, voetballen. Ik ben mm. nog wel eens een keer wezen kijken. Uh, twee jaar geleden. Oh, ja? Maar toen... Uh, uh, ja, Piet Hanberg heeft uh, ja, bijna een jaar lang uh, zijn club getraind. Maar uh, ja, die, die kreeg toen zijn geld niet en is toen na negen maanden opgestapt. Maar die had wel hele goede woorden over, uh, uh, over uh, Sadi. Dat, dat hij wel een hele sympathieke, aardige, zachtmoedige jongen ja. is. Nou, en deze sympathieke, aardige, zachtmoedige jongen die zegt nu: van, uh, uh, Als het bloedvergieten stopt. Um, als ik mij overgeef, dan doe ik dat direct. Nou ja, inderdaad, aardig. Maar zegt hij dat nou alleen namens zichzelf... of ook echt namens zijn vader? Nee, ik vermoed dat hij dat vooral een beetje na namens zich, zichzelf doet. Kijk, als je natuurlijk een beetje uh, pragmatisch uh, nadenkt... dan, ja, dan is, is gewoon, uh, zolang je door blijft vechten... dan kun je, uh, uiteindelijk zul je het onderspit delven. Ja. En uh, terwijl Sadi, ja, die wil misschien toch nog iets van zijn leven maken. Die, die, die, die wil, die wil <laughs> misschien nog niet... nu. Al dood of zo. Ik denk, denk dat dat een beetje zijn idee is. Dat hij, en, en dat ja. hij, dan, hij zou natuurlijk ook misschien kunnen vluchten naar Algerije. Net zoals zijn moeder en uh, twee, twee broers en zijn zus. Maar ja, misschien dat hij dan van de andere kant ook nog een beetje zich verplicht voelt... tegenover zijn, zijn vader om ja, toch nog proberen iets te redden. Maar ja, ja. zijn vader is niet voor reden vatbaar op dit moment, denk ik. En zijn broer is safe ook niet. Betekent dit nou dat die Gaddafi clan echt uit elkaar valt? Ja, daar, daar lijkt het wel een beetje op. Hè? En dus dan inderdaad dat, dat diep gewortelde stamgevoel. Kijk, uiteindelijk is er natuurlijk een grens. Uh, op een gegeven moment steun je misschien je vader niet meer. Maar um, ja, ik denk dat misschien inderdaad dat Sadi de eerste is die uh, zich misschien openlijk gaat afkeren. Van, uh, of en misschien zal, zal hij ook wel de enige zijn hoor. Dat de rest... Maar ja, dan, dan, dan heeft hij het wel verbruikt bij zijn familie. En dan, ja. Niet bij de rest van de wereld, maar, we, maar ja, de vraag is wat hij belangrijker vindt: zijn familie of, uh, of, of ja. de rest van de wereld? Nou, ja, we gaan het zien uh, ongetwijfeld binnenkort. Uh, wanneer wordt uh, Gaddafi gepakt? Even tot slot, Gerbert. Ik heb uh, laatst nog een weddenschap met iemand over afgesloten, maar ik denk volgend jaar op zijn verhoest. Oh, dan pas. Dus ja, ik geloof dat Saddam Hussein ook acht maanden erin is geslaagd zichzelf te verstoppen. En toen waren er zelfs nog grondtroepen in Irak aanwezig. Uh, Amerikaanse mariniers. En maar... jij in Libië zijn geen grondtroepen. Wat staat er op die weddenschap? <laughs> Gewoon de eer. De eer. <laughs> we hebben geen geld of kartjes bier ingezet. Nee. Goed, we gaan het uh, ongetwijfeld horen. Meer nieuws over Libië de komende tijd. Dankjewel, Gerbert van der A. Ja, graag gedaan. something the same when it feels right i'll take the rough ride and trust the heart's sky oh i don't know so many places to go I tell you when it feels right i'll choose to die something to say. Het festivalseizoen is bijna afgelopen, hoewel het is eigenlijk pas echt afgelopen na dit weekend. Uh, op Curaçao, daar is een belangrijk festival, daar maken ze zich klaar namelijk voor het North Sea Jazz Festival. En 3FM, DJ en BNN collega Koen Zwijnenberg, die is daarbij. Koen, goedenavond. Hallo Willemijn, goedenavond. Caribbean Sea Jazz, hoe heet het precies? Ja, ik hoor uit verschillende varianten, maar um, de meesten hebben het over Curaçao, North Duraçao North Sea Jazz. En uh, nou, je bent in, in een fijn gezelschap daar. Even een kleine compilatie van de grote namen die daar op dat eiland rondlopen. De minste namen: Stevie Wonder, Earth, Wind Fire, Sting, Diane Warwick. En heb je ze ook, zie je ze dan ook rondlopen, Koen? Zo'n eiland is niet al te groot. Nou, dat is wel het leuke van het, van het eiland: dat uh, als er een artiest ergens wordt uh, gespot, dan gaat het als een lopend vuurtje over het eiland. Dus zo hoorden wij dat uh, Philip Bailey, de. De zanger van Earth and Fire. Die uh, stond volgens mij gisteren vlakbij ons. Maar daar hadden we hadden een hele discussie over: van is het nou of is het nou niet? Dus volgens <laughs> mij heeft hij een best wel dikke kop. Ja. Maar deze man had hem dan uh, was wat magerder. Maar er is zojuist een persconferentie uh, geweest. En we hebben de foto's gezien. Hij schijnt er toch uh, geweest te zijn helaas. En daar stond je naast. Of daar was hij van. Ja, man ja. had ik even met hem op de foto gegaan. Ja, ja. En, en verder jouw grote held is sting, hè? maar die is er nog niet. Um, ja, dat is, dat is zeker mijn grote held. Al is het wel even afwachten wat hij gaat doen natuurlijk. Want dit is een jazzfestival. En op zich uh, jazz in de breedste zin van het woord. Maar voor hetzelfde geld gaat hij heel moeilijk uh, uh, jazzliedjes lopen pingelen. Wat op zich ook natuurlijk al leuk is. Maar ik, ik hoop natuurlijk dat hij ook wat poliesliedjes gaat laten horen. Maar Hij moet dus helemaal uit Australië uh, deze kant op komen. Uh, richting Curaçao. En hij schijnt vandaag te landen. zijn uh, concert te doen morgen. En dan weer direct terug te vliegen naar Australië. Woont hij daar tegenwoordig? Of is hij daar op tour of zo? Nee, nee, uh, Indusman in New York. Hij woont in New York. Maar uh, hij schijnt inderdaad op tour te zijn okay. uh, helemaal in Australië. Ja. Hey, grote namen dus. En um, Ik neem aan dat er dan niet alleen maar mensen van Curaçao uh, daar zijn. Maar dat er het ook stikt van de Nederlanders. Ja, zeker. Ja. Ik moet zeggen dat de, de Antillianen hier ook echt ontzettend trots zijn op dit festival, het dat dat gaat hier al weken nergens anders over. Het is ook heel leuk als je aankomt op het vliegveld, dan, ja, je ziet overal de posters en, en bij de douane hadden ze het er al over. En, ja, wij zijn super trots op het festival, maar niet iedereen kan tickets uh, kan, uh, betalen om echt naar het festival toe te gaan. Is het duur? was het zelfs zo dat dus je beetje op afbetalingkaartjes kon kopen, ik weet niet of dat dit jaar nog ja. steeds zo is. Maar, um, Heel veel Italianen, maar wat ik heb begrepen zijn dat, is dat er 8.000 mensen uit het buitenland zijn gekomen voor het Curaçao Nossi Jazz Festival. Hé, en wanneer barst het los? Wat zeg je? Wanneer barst het los? Uh, morgen. Morgen, dan uh, vrijdag, dan uh, barst het los. En dan twee dagen lang met, inderdaad, uh, Earth in a Fire, met Sharon Jones, met Sting, met Juan Luis Gre uh, Guerra, met Stevie Wonder, met John Warwick. Ik ga het gaat een hoop missen, Willemijn. Dat vind ik helemaal niet erg. Nee. Oh. Ik ga ook naar een heel leuk festival dit weekend. En dat is ook heel fijn. ook gelukkig. Ja, nou, het wordt trouwens hier prachtig weer, Koen. Ik bedoel, jij hebt het over 30 graden. Maar bij ons niet. wordt het geloof ik ook 25 graden. Ja, zeker wel. Ben je dat nou? Ja, ja zeker. Hey, Koen, heel veel plezier daar. En tot volgende week. Doen ze de groeten daar op uh, Curaçao okay, Noordzee. nog. Doeg. BNN Today. Wat is het verschil tussen de meteorologische herfst en de astronomische herfst? Op die vraag krijg je zo meteen antwoord in hashtag durven te vragen. En uh, Saab heeft nog één keer uitstel van executie gekregen. Maar hoe begon dit automerk eigenlijk ooit? Dat hoor je zo meteen van uh, autojournalist Carlo Bransen. Maar eerst nu de dag van Joris Kreugel.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 af naar de juiste plaatjes en dat lijkt me eigenlijk ook best wel een mooi baantje wat zoek je nou ja gewoon het maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit gewoon een bnr die aan het lopen is goed genoeg je zijn met en van vanaf en floris Putt gelijk bij me weg en loopt al klikkend voor naomi van as en Sven kramer het sportkoppeltje en hij schiet achter elkaar foto's. Wel even lef hebben om op een gegeven moment voor te gaan staan... en gewoon ongegeneerd die foto's te gaan maken. Tuurlijk, ja. Maar ik ben eraan gewend. Ik doe het al heel lang. Dus ja, voor mij is het normaal. En waarom doe je dit? Het is, het is echt een heel leuk vak. Het is een beetje, soms is het wel spannend als je, als je eindelijk iets hebt, weet je. Ja, en als je foto's dan ergens in een blad staat, dat is het gewoon een kick, weet je. En nu begin je met deze foto. Waar ga je die aanbieden? Aan de party, meestal.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 Is ja. dus iedereen ook blij mee? Thuis ook? Nou, ze vinden het allemaal prima, maar ja, mijn moeder die, uh, die vindt het dan... Ze is bang dat het niet zo overkomt, dat ik een keer een klap krijg. En zo. Ik word, word er vaak mee gedreigd. En dan zeg ik liever niet, hoor, wie, maar ja, het is, ja, dat is helaas nou, ik wel. Ik heb zo. het wel gelezen, volgens mij. Bram Moskovic heeft jou ook al eens keer het nee, een en ander geroepen. Die zegt het mondelijk altijd. En ja, dat, uh, en wat zegt hij dan tegen je? Ik waarschuw je nog één keer, anders uh, loopt het slecht met je af. Hé, hey, ik is Matthijs van Heningen daar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 Ik ben best van dat je dat niet wist. Hij is een van de bekendste filmproducenten van Nederland. Ja, ja ik, ik ken wel mensen die dat een beetje doen, maar ja, hem niet. Dan... Heb je dan wat aan deze foto? Ja, dat weet ik niet. Dat moet, dat moet ik nog zien. Schrijft het nou? Ik heb wel de eerste foto's gemaakt van uh, Patricia Pai en haar jongere vriendje. Rond de 1000 euro. Dat is best wel veel geld. Nee, dat... Maar het lijkt me wel een heerlijke baan. Ja, dat is het ook. Maar ja, soms, soms is, het gewoon, uh, is het niet als je bedreigt, maar het is het wat minder leuk. Natuurlijk. Maar dat overkomt je toch ook niet dagelijks? Nee, maar ja, kijk, kijk, soms is het niet leuk en soms is het wel, kan je er wel om lachen. Wat heb je nou een beetje vanmiddag verdiend? Misschien helemaal niks. Je weet het, je weet het nooit. Mag ik ook eens een keer een foto maken? Tuurlijk. Ja, dat is een onbekende Nederlander. Ja, vaak zijn het wel bekend, hè, op een festpaardje. Op een vestpaartje zijn ze ja. wel bekend? Ja.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 just today I De lazy zone. Dit is Radio 1, VNN Today. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er altijd hashtag durf te vragen achter. Wij kiezen iedere dag een vraag uit en die proberen we te beantwoorden. Hashtag durf te vragen. Ed j-temming vraagt: wat is eigenlijk het verschil tussen de astronomische herfst en de meteorologische herfst? Hashtag durf te vragen. <tie> Met Piet Maar ja, het verschil tussen de astronomische uh, herfst en de, en, de, en de weerkundige herfst, zeg maar, volgens de meteorologie, is maar even naar die astronomische herfst, die, die heeft te maken met het feit dat op uh, dit jaar, op 23 september, om ongeveer 11 uur in de ochtend, de zon precies boven de evenaar staat. En dat betekent dat bij ons de herfst begint. Als je kijkt naar de herfst volgens de weerkunde, die heeft te maken met het feit dat de loofbomen in oktober en november de bladeren laten vallen. En dat het dan ook belangrijk kouder wordt in de regel als daarvoor. Nu is dat tegenwoordig niet altijd meer zo, maar dat heeft te maken met het feit dat de weerkunde per 1 september met de herfst begint tot 1 december. En vanaf 1 december heb je de wintermaanden december, januari en februari. En dan is het gewoon winter. Dus ik vind dat ook beter kloppen. Hashtag durf te vragen. Zometeen meer BNN Today na 9. Eerst het nieuws, hier is Job BNN. -N. Dit is Radio 1.